Ik ben met getoontje naar de botermarkt gegaan, naar de botermarkt gaan. ze maken wat ze vol. Ze maken wat ze vol, ze maken wat ze vol, ze, maken wat ze vol. ze maken wat ze vol. En ze maken van boter een domini, een domini, partos. In de kark, in de kark zit de dominee, in de kark, in de kark zit de dominee.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 een toverheks een toverheks does, ik zei je pak ik zei je pak ik zei het toverheks ik zei je pak ik zei je pak ik zei het toverheks kom er binnen kom er binnen zij de babelfoel kom er binnen kom er binnen zij de babelfoel in de kerk in de kerk zij de dominie in de kerk in de kerk zij de dominie een domi, dominie een domi, dominie hebben zuster die ik hebben zuster die ik hebben zuster die ik ze maak je van botteren een kastelein, Een kastelein paardels Eerst betalen, eerst betalen zij de kastelein Eerst betalen, eerst betalen zij de kastelijn. Zij je pakken, zij je pakken, zij het overhez. Zij je pakken, zij je pakken, zij het overheens. Kom maar binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. Kom maar binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw In de karak, in de karak, zij de dominie. In de karak in de karak, zij de dominie. En... En ze maakte van boter een baroness, een baroness per koos. In de suite, in de suite, zijn de baroness. en de suite, in de suite, zijn de baroness. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Ik zei je pak, ik zei je In the car, in the car, we'll In the car, in the car, we'll the And domie, -do and do -be -do -be I'm a sister, the kin, king.